Internet vandaag. Bram van Dijk, is het eigenlijk nog nieuws, een grote hek in Amerika? Nou dit keer gaat het om ja. klanten bij T-Mobile die uh, de klos zijn. Eh uh, de gegevens van zo'n 15 miljoen Amerikanen zijn gestolen door hackers, zegt het bedrijf van nacht. En eh uh, de hackers die konden bijna alles inzien. Het ging om de naam, het ging om de geboortedatum, adres en burgerservicenummer, wat wel afgesloten is gebleven. Dus dat had het directe gevaar weg. Zijn de financiële gegevens, dus creditcardgegevens zijn veilig. En de hack is pas heel recentelijk gestopt. Tot 16 september is bekend dat hackers in het systeem hebben lopen snuffelen. En inderdaad al de zoveelste hack in Amerika. Eén van de grootsten was bij in het ambtenarensysteem die weer ja. steeds weer elke keer weer met een update komt van zoveel gegevens zijn er weer uitgelekt. Maar nu dus bij T-Mobile 15 miljoen Amerikanen. En wat zegt zo'n T-Mobile dan? Sorry, we zullen slotje op de voordeur doen. Zo ongeveer. Jij ja, ja, zou ze zeggen dit is geen klein dingetje voor ons oh. zegt de CEO John Ledger en hij zegt dat de samenwerking eh uh, eh uh, gaat heroverwegen met het bedrijf waar de lek uh, gevonden is, dus het bedrijf waar T-Mobile dan aan uitbesteed heeft. Hier in Nederland heeft het trouwens geen gevolgen. Het gaat echt alleen maar over de service in eh uh, eh in de VS. Eh uh, maar daar is de eh uh, het echte grote partij T-Mobile bijna 60 miljoen klanten. Ja, dus eerlijk. Ja, en eh uh, Ledger had elke keer weer de voorpagina's met zijn roze, groene en zijn roze T-Mobile ja. te nu. Maar nu is hij even de mond gesnoerd en eh uh, ja, moet hij de zeven in de verdediging. Zijn roze schoenen zijn niet eh uh, bengenomen door de hackers, nee. zeg maar. Ehm nee. um, Edward Snowden die je fout maakt. Dat eh dat hoor je ja. niet vaak. Nee, het is een voorzichtige man Snowden, maar hij heeft eh eh nu voor elkaar gekregen om iets uh, doms te doen, namelijk eh uh, hij maakte deze week zijn entree op Twitter. Dat is op zich nog niet zo'n erg eh uh, domme fout, maar hij is vergeten zijn e-mail notificaties uh, uit te zetten. En hierdoor kreeg hij elke keer als hij een volger kreeg of een of een bericht kreeg of een uh, een bericht van hem gefavooriet werd, kreeg hij een bericht van Twitter en daarmee heeft hij 47 GB aan berichten gekregen. En dan moet je weten dat bericht van Twitter zo'n 38 KB is, dus je kunt je wel voorstellen hoe vol die inbox is gekomen van eh uh, ja. Snowden. Hij zit ondertussen op de 1,2 ah. miljoen volgers. Eh uh, ook wel raar trouwens dat Twitter dit niet even automatisch uitschakelt van als ja. wij 2 berichten per eh uh, seconde krijgen. Je wou die check of wie echt zo veel volgers had. Ja, daar nou, goed, dat is uh, de de deze bewezen. Ja, dat klopt. Ehm uh, beoordelaars eh uh, apps hadden we het gisteren ook over. Uh, weer één. Nou, er nu, nee, dat er is niet nee, dat zijn eigenlijk nu eentje die de andere beoordeelt. Zoals ah, okay. dat gisteren inderdaad over People eh uh, een de app waarmee je eh uh, eh restaurants, geen restaurants of hotels beoordeelt maar elkaar. Dus dan kun jij mij beoordelen op mijn professionaliteit, maar ook bijvoorbeeld op mijn vriendschap. En nu is er een andere app die die hetzelfde doet alleen dan voor professoren en die heeft nu de ene heeft nu de ander beoordeeld. One of the reasons is a terrible idea. Is no one's actually going to use it because there's no context to it. With professors when when you're choosing your classes, you about with je with je klasmate in me just become terrible dumping ground voor negative commentary en bullying en dat soort of thing ja dus de professoren die zeggen je moet echt niet alleen maar de mensen gaan beoordelen ach ja zo gaan ze oordelen we lekker door ja nou mijn oordeel over jouw rubriek was uitstreken dank je wel internet vandaag wordt mede mogelijk gemaakt door intoe into laat telecomité werken en